Zeker in het midden en zuiden van de Gazastrook hebben huishoudens te kampen met ernstige honger. Hulporganisaties willen dat er meer grensovergangen openen, maar zijn daarvoor afhankelijk van Israël. Drie jongeren zijn vannacht in Brabant zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde in de buurt van het dorp Sprangkapelle. De auto werd bestuurd door een jongen van 15 die geen rijbewijs heeft. De andere inzittenden zijn 21 en 26 jaar oud. Alle drie komen ze uit Spankapelle of Kaatsheuvel. De politie onderzoekt nog of er alcohol in het spel was. Het is onduidelijk van wie de auto was. Er zat geen kentekenplaat op en het voertuig was niet verzekerd. De Filipijnse vicepresident zegt dat ze de president van het land laat vermoorden... als zij zelf zou worden vermoord. Vicepresident Sarah Duterte en president Ferdinand Marcos Jr. zijn beide lid van machtige politieke dynastieën. Waar ze eerst een alliantie vormden, groeiden twee de laatste tijd verder uit elkaar...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 Het weer het is bewolkt met lichte regen. Het is 4 tot 7 graden. Ook vanavond valt op veel plaatsen regen. Morgen overwegend droog en veel zachter. Dan wordt het rond de 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evergroen van de AWB. Problemen in Noord-Holland nog op de A7 bij de afsluitduik. Bij de stevinsluizen uh, zijn technische problemen. In beide richtingen staat hij een storing en is de weg dicht. Omrijden kan via Lelystad over de A6...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 To dream to a place we all know, the land of make believe.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 Sucré comme Tu as perdu ta saveur comme mon Bebble Babel Si je pouvais te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 de boete voor kreeg, dus het zit iets anders in elkaar, die boetes zullen ook hoger zijn, maar goed. Flora fauna bekeuring die zijn een tikje hoger dan, uh, dan de gemiddelde uh, bewandelingsbekeuring.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 Thank <laughs> you.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 candy you want? Sweet chocolate, chocolate malt, candy, gumdrops, anything you want. You've come to the right man because I'm the candy man. Who can take a sunrise, can take a sunrise? Sprinkle, it with you. sprinkle it with you, cover it with chocolate and a miracle two, uh, the candy man. The candy man, who oh, the, the, oh, the candy man can.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 Uh, zijn ze toch wel aangetrokken door die rotorbladen. Dat, uh, het maakt een geluidje, het vibreert, het doet iets, maar vleermuizen die, ja, die, die vliegen daar toch tegenaan. S nachts, met name dan de wat grotere soorten die op wat hogere hoogte vliegen. Uh, en ik heb in Portugal uh, mensen gesproken die gewoon uh, tientallen vleermuizen onder windmolens vandaan raapten. Dus ja zeker, we weten er in Nederland niet veel van. Er is ook weinig onderzoek naar gedaan. Er lopen twee onderzoeken geloof ik nu of gaan lopen dit jaar. Maar vleermuizen en windmolens zijn geen goede combinatie.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 You're the sun. All the children don't want the gun Papa Chico's playing this song All the people down and around Papa Chico, move your eyes Feel the stars hitting the ice Papa Chico, sing this song All the people fail